De hoofdaanklager van het internationaal strafhof bevestigde dat en voegde de opstandelingen om hem over te dragen aan het Hof in Den Haag. Het Hof wil Safe en zijn vader berechten voor misdaden tegen de menselijkheid. Voordat Gaddafi's zoon opdook, voerden gevechtsvliegtuigen van de NAVO vannacht weer aanvallen uit op het commandocentrum van Gaddafi in Tripoli. Dat melden opstandelingen die in de buurt van het complex waren. In de stad Sirte ten oosten van Tripoli hebben Gaddafi getrouwe troepen drie schutraketten afgevuurd.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 De hulpdiensten kunnen nog wel via de telefoon contact met elkaar onderhouden. Vannacht werd bekend dat songwriter Nick Ashford is overleden. Samen met zijn vrouw Valerie Simpson schreef hij hits voor het legendarische Motown-label... zoals In No Mountain High Enough en Reach Out and Touch, gezongen door Diana Ross... en I'm Every Woman, een hit van Chaka Khan. Het duo Ashford en Simpson zong zelf ook en had in de jaren 80 een hit... met het nummer Solid As A Rock... Nick Ashford stier van keelkanker en was 70 jaar. Het weer bewolkt en hier en daar regen. Overdag wordt het met 25 graden drukkend warm. Vallen er vooral smiddags en s'avonds flinke buien met kans op onweer. Dit was het NMS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op 1. Met Herbert Codé. Goedemorgen, het 4 uur van de nacht op 1, deze dinsdagochtend 23 augustus. En uh, zometeen binnen nu en een minuut of zes. Welke plaat zou u graag op Radio 1 willen horen? Een plaat op Radio 1 waarvan u zegt, nou hiermee kunnen we, kan ik zometeen de nacht mee afsluiten. Of bent u net wakker en zegt u, nou dit is een mooie, dag, een mooie plaat om de dag mee te openen. Geef hem door via 0800-1121, dat is 0800-1121. Een plaat om dus de nacht af te sluiten of waarvan u zegt, nou dit is echt een plaat om de dag te starten. 0800-1121.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 The sun goes, that's the sound, the sound of sunshine. Frenzy and Spirit and the Sound of Sunshine hier in de nachtpein. Aan de telefoon heb ik Bert. Goedemorgen. Ja, goeiemorgen. Het zonnetje is ver te zoeken denk ik hè. Uh, nou, het ligt er aan waar je de dus zon zoekt, hè? Nou ja, op dit moment in Nederland gaan er volgens mij veel regenbuien <laughs> over het land. Ja, dat klopt. Ik, uh, ik rij in de regen. Nu op dit moment tussen uh, Meppel en uh, Heerenveen. Ja, want je bent de vrachtwagenchauffeur. je bent onderweg naar Heerenveen... om daar een ladingsbakkersvet op te halen? Ja, bakkersvet. Voor een uh, bedrijf in, uh, ja, in het oosten van het land en uh, in het zuiden van het land. Ja, precies. Dus je hebt dus, nog wel een, een mooie rit voor de boeg vandaag? Ja. Precies, ja. En Eigenlijk wel. Jij hoorde het moment om een plaat aan te vragen. Ja, ik denk dat ik het proberen. Kijken of ik het doorkom. Ja hoor, bingo. Ja, ja bingo inderdaad. Je ja, wint er helaas geen prijzen mee, maar wel een mooie plaat van, op de radio. Ja, ja, ja. Ik denk een mooie plaat voor de nacht. Ik, uh, om de nacht uit te komen, ja, vond ik... Uh... Ik vond een heel mooi nummer wat ik, wat ik, aan, wat ik aanvroeg. Dat was van, uh, van Brian Adams. Uh, Everything I do, I do it for you. Ja. En zit er dan nog een speciale boodschap aan dat, dat je dat liedje dan soort opdraagt voor iemand? Dat, je echt, dat jij ook iets voor iemand altijd wil doen? Uh, ja, ik, uh, ja ik, ik mag graag uh, iets doen voor een ander. En dat is niet uh, specifiek een persoon... Maar dat kan ook uh, een groep wezen. Dat kunnen, kunnen mensen in het buitenland zijn. Dat kunnen mensen met, uh, ja, die onderzoek bezig zijn uh, met, met kankerbestrijding en dat soort dingen. Dat, uh, kijk, dit is een heel breed iets. Oké, okay, maar, maar kan je dan een recent voorbeeld noemen waarvan je zegt van nou in die zin heb ik iemand geholpen? Ja, nou, dit, dit is niet mijn verdienst, hoor. Ik bedoel, ik mag het, ik mag het doen en ik. Uh, en, ja. Ik... Dan heb je de capaciteit gekregen en, en de, de kracht krijg je om, uh, om iets te kunnen en te mogen doen voor iemand anders. Dus uh, ja, het is heel breed. Het Met, is heel breed. Het is heel breed. Maar, maar kan je een, een recent voorbeeld noemen van iets wat je gedaan hebt, iemand hebt geholpen? Of? Ja, ik ben een paar keer in Roemenië geweest als, als hulpverlener. En uh, ja, als je dan ziet hoe, hoeveel. Uh, ja, armoede daar eigenlijk heerst. En, en dat je eigenlijk uh, helemaal zelf helemaal niet mag klagen. Dat je, uh, dat je zelf spullen eigenlijk uh, in, je, in je eigen huis hebt, weet je. En uh, ja, dan, dan denk je wel eens, jongen, jongen wat hebben wij dan veel, hè? Ja, ja, en daarom doe je ook graag iets voor, iets, iets voor een ander. Ja, voor ja, het, gaat, het gaat er niet om uh, wat ik allemaal gedaan heb. Dat, nee, daar precies, gaat het maar... eigenlijk helemaal niet om. Is er, kijk, uh, als je de mogelijkheid hebt om iets te kunnen doen en te mogen doen voor een ander... ja, moet je het niet nalaten. Nee, precies. En daarom deze is Brian Adams' Everything I Do, I Do It For You. Alles komt hier Pre samen. Precies. Precies. Ik wens je een fijne dag, Bert. Werk ze vandaag. Dankjewel. En jullie ook. Een mooie uitzending En uh, nou, maak er iets moois van, zou ik zeggen. You know it's true, everything Worden plaat platen aangevraagd door Bert, juiste verzoekplaat Brian Adams... Everything I do, I do it for you. En dit waren de opzwepende klanken van Trinity. De drie van de vier bandleden die brachten hun jeugdjaren door in Peru. En deze uptempo, Spaanstalige en Zuid-Amerikaanse invloeden... aangevuld met hun liefde voor Keltische klanken. En ja, dat levert toch wel een bijzondere mengeling op van ritmische en meeslepende nummers. en puibulos, Todos is de naam van het live album wat eind 2010 opgenomen is in Zwolle. En van Trinity naar Mark Cohen. Dit is Walking in Memphis. Put on my blue suede shoes and I boarded the plane. Touchdown in the land of the delta blues. In the middle of the pouring rain.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 they asked me if I would I'll do a little number and I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 Marcone en walking in Memphis in de nacht op een. Zometeen focus op de wereld en daarin ga ik praten met Ginger en zij woont en werkt in Egypte. Maar er is nog muziek van Terence Trent D'Arby. Dit is Sign Your Name. Oosterhuis en everything has changed. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. En deze ochtend praat ik in Focus op de wereld met Ginger in Egypte. Goedendag. Ja, goedemorgen. Ginger, je bent werkzaam als verpleegkundige in Cairo. Ja. Je bent ook mede oprichter van een verpleeghuis. Ja. En dat doe je al heel wat jaartjes. Uh, ja, ik ben hier bijna uh, 15 jaar en het verpleeghuis uh, bestaat uh, ja, bijna 11 jaar. Dus ja, tijdje. Ja, inderdaad. En uh, hoe zagen de afgelopen weken voor jou eruit? Uh, ja, goed. Gewoon uh, gewerkt. En uh, het is uh, flink heet hier. En uh, iets van uh, gisteren was het erg heet, en, officieel 35 graden, maar ik had het idee dat het nog veel heter was. Zo, ja. En uh, ja, dan uh, is het wel even doorbijten, maar ja, goed. <laughs> ik heb airconditioning in mijn huis, dus ik heb niks te klagen. Nee, maar het is ook zeker dan, dan pittig voor de mensen die in de vaste maand Ramadan zitten, als het uh, Nou, het lijkt zijn. me afschuwelijk. Het lijkt me, ja, het is ontzettend zwaar. Ik had uh, mijn, mijn buren vertelden van, ja, ze mochten dus ook... Uh, niet één druppel water drinken. En uh, ja, het is ongelooflijk zwaar. Het is heel zwaar. Maar de mensen draaien een hele ritme om, hè. S uh, de, de meeste mensen. Uh, en, mensen. En hoe ziet dat eruit, de... dat ritme? Uh, nou ja, je gaat gewoon... Uh, zoals nu is het, nou, is het half zes. Dus mensen zijn iets van ruim een uur geleden gaan slapen... En uh, hebben ze hun uh, ontbijt gehad, zeg maar. Voordat de zon opgaat, dan uh, mag, mogen ze nog even hun ontbijt. Oké. Okay. En daarna gaan ze slapen. En die worden vanmiddag pas om een uur of twee, drie weer wakker. Zo. Dus, uh... Ja, en, uh, dus dan, en dan moet je het nog even volhouden tot, uh, ja, ik geloof half zeven gaat de zon hier al onder. Ja, en dan mag er weer uh, gegeten en worden. En dan uh, mag er weer. Maar het, het, het is zwaar, hoor. Mensen hebben hoofdpijn en... Uh, ja, en zodra ze dan mogen drinken of eten, dan, dan gaan ze heel, heel veel uh, drinken met name. En dan hebben ze eigenlijk ook al niet meer zoveel zin in eten. Ja. Maar, en, ja. En, en zijn er ook, ook mensen in het verpleeghuis die nog aan de, de Ramadan meedoen? Nee, nee. We hebben alleen maar, onze bewoners zijn alleen maar uh, christenen. Oké. Okay. We zitten in een gebouw van een kerk mm -hmm. en het ligt allemaal net iets te gevoelig om... Uh, ja, uh, niet-christenen op te nemen. Voor mij zou ik zou het ontzettend graag willen, maakt me helemaal niet uit. Nee. Maar het uh, ligt hier allemaal net iets te gevoelig. Oké, okay, dat, ja. dat, dat is dan meer uit vanuit de, de, de, de organisatie of vanuit het beleid dat dat gevoelig ligt? Of? Vanuit, we zitten in, uh, in een gebouw van een kerk. En uh, we hebben wel eens mensen gehad, uh, uh, uh, niet-christenen. Die dan een plekje wilde. En uh, het punt is dat je al heel gauw beschuldigd gaat worden door de buurt of door andere mensen. Hé, hey, ze, ze willen die mensen bekeren. En uh, dat, ja, dat werkt beslist niet hier. Dat gaat niet. Nee, nee. nee. Maar je, nee. Zou dat, je zou dat wel graag willen veranderen als ik dat zo hoor. Ja, natuurlijk. Dat maakt mij helemaal nee. niet uit. Nee. Ik denk, iemand die zorg nodig heeft, heeft zorg nodig. Dat maakt niet uit uh, wat je gelooft. nee. Nee. Nee. Maar, maar, maar de mensen dus dan uh, die gaan dan nu naar andere verpleegde huizen toe? Nou ja, die zijn er niet zoveel. Ja, wij zijn een van de weinige huizen. Mm -hmm. De meeste huizen die er zijn, die uh, nemen alleen maar mensen op die voor zichzelf kunnen zorgen. Terwijl het toch een grote groep mensen is die zorg nodig hebben. Ja, maar dat is een droom voor mij hoor. Dat, dat we nog eens een keer een stuk grond kunnen kopen. En uh, kunnen bouwen. En dan gewoon iedereen opnemen die, uh, die hulp nodig heeft. Ja, dat zou ik ja. geweldig vinden. Ja. En, ja. en verder in je werk uh, heb ik ook begrepen dat je een tekort hebt aan personeel. Aan mannen vooral. Ja, dat vooral. klopt. Ja. ja, dat is ook heel lastig. Kijk, we werken met... Uh, <coughs> met name... <coughs> sorry. Uh, mannelijk personeel <coughs> is er op het moment heel erg weinig. Ja. En uh, kijk, het, het is ook heel raar. Hier mensen hebben een baan die... Zo naar mijn invins ook heel hard nodig hebben. En dan hoeft er maar iets te gebeuren wat hun niet zint op het werk. En dan zijn ze weg. En dat, dat begrijp ik niet. Dat, uh... Nee, dat begrijp ik niet. En ja. uh, het is ontzettend moeilijk mensen te werven, want zorg staat ontzettend slecht aangeschreven. Ja, maar is, is het dan ook voor de mannen dat het gewoon wat minder populair is? De, de ja, de natuurlijk. Ja? Ja. ja, dat denk ik wel. Ja hoor. Ja, ja. Dus en die... je moet ook wel een beetje geschikt zijn. We hebben een jongen gehad. Een paar weken geleden. En uh, nou, dus uh, dan ga ik die trainen. Maar die jongen die was, uh, die was gewoon gewelddadig met, met de bewoners. Zo. Dus die hebben we maar weggestuurd. Dat ging echt niet. was echt niet geschikt. Dat was ongelooflijk ongeschikt. Nee, maar waar, wat deed hij dan met de bewoners? Uh, slaan. Uh, als hij mensen eten gaf, dan uh, stouwde hij dat bij die mensen in de mond. Dat was echt... Ja. Mensonterend. Nee, ja. hij was echt heel, helemaal niet prettig. Dus je dacht nog een, een man te hebben die het goed zou kunnen doen, maar dat was... Ja, dat, precies. Ja. Ja. En dat is het punt. Kijk, mensen hier kunnen heel gauw een heel mooi verhaal ophangen Van, nee, ik vind het geweldig om dit werk te doen en ik wil heel graag uh, de Heer dienen. Nou, als iemand dat soort dingen zegt, dan ben ik inmiddels al een beetje achterdochtig geworden. Ja. En uh, denk je, ja, dan moet ik nog zien hoe, die, hoe je dat gaat doen. En uh, hij was ook zo iemand van, ja, nee, geweldig. En uh, die oude mensen, is als alsof het mijn ouders zijn. Nou ja, ja. <laughs> het zag er allemaal ietsje anders uit. Maar op basis van uh, uh, geloof kan je bij jullie worden aangenomen in, in, de, in, de, in de instelling... of is het ook echt dat je een soort opleiding moet hebben daarvoor? Uh, van nee, nee, nee, nee. nee Opleiding is er niet hier in dit land, daarvoor. En, uh, dus gewoon met de juiste instelling en motivatie kan je dus aangenomen ja, worden? ja. Ja, en dan is het een training die wij geven. Hmm. En als mensen weggaan krijgen ze wel een getuigschrift... maar uh, het, is, het is niet een officieel erkende opleiding of zo. Nee, hmm. nee. Dus het niveau van de, van, de, van de zorg is dan ook niet heel erg hoog? In de, de... Helaas, niet. Hmm. Nee, helaas niet. Nee, helaas is niet. Dat, is dat moeilijk voor jou om, om daar, daar, daar tussen te werken? Dat je toch iedere keer ziet van ja, ik wil een, een stapje erbij doen... maar het lukt net niet? Ja, dat is heel lastig. Ik heb ook uh, um, in het begin als Nederlandse natuurlijk uh, georganiseerde verpleegkundige, ben je heel erg van uh, protocol en, en je, je curriculum. Hè, en volgens dat curriculum ga je de mensen van alles uh, leren. Maar daar ga je steeds meer, van, of niet van afhalen, maar je maakt het steeds wat eenvoudiger, laat ik het zo zeggen. Ja. En, dan, en dan werkt het ook hoor, kijk de zorg, de mensen lijden er niet onder. Het, het is natuurlijk wel belangrijk dat je wel goede zorg be, blijft bieden, mm -hmm. en, uh, maar het is, het is heel anders dan in Nederland, ja, het is niet te ja. vergelijken. Ja. Ja. En wat ik me ook afvroeg, uh, kent Egypte eigenlijk ook een zomervakantie als Nederlands? Uh, ja, nou ja, de, in ieder geval de scholen wel. En een hele lange zomervakantie. Want volgens mij zijn die al eind uh, of in juni. Eind juni. Uh, ja, dat, dat denk ik. Misschien in juni al. Uh, juli, augustus. Yeah. En ik denk dat na Ramadan neem ik aan dat de scholen weer gaan beginnen. Dus dat is drie maanden. Yeah. En uh, verder uh, mensen die een baan hebben. Als ze vakantie opnemen, dan is het echt maar een week. Niet langer. Mensen zijn hier niet heel erg... Uh, ja, het is hard, veel harder werken dan hier. De mensen ja. werken sowieso zes dagen in de week. Mm -hmm. en, um, ja, en de vakantie is dan ongeveer één week. En als je het geld hebt, ja, dan ga je wel ergens ja. uh, naartoe. Dan ga je met name naar de kust. Ja. Dat is erg ja. populair, ja. Ja. En ja. En hoe is het verder met, met de, de, de opbouw van het land? Er is natuurlijk veel gebeurd de afgelopen maanden. Ja. Hoe, hoe staat ja. het ervoor? Wat, wat merk je om je heen? En wat, wat zie, je? zie je veranderingen? Uh, ja, ik zie verandering in die zin dat ik uh, vind dat het Holland achteruit gaat, eerlijk gezegd. En uh, in het begin was iedereen uh, natuurlijk helemaal supergelukkig. En dat het is ook uh, logisch, omdat uh, Hosni Mubarak was afgezet en zijn uh, andere corrupte ministers uh, uh, gevangen zijn gezet. Uh, dus de hoop was erg uh, erop dat, alles dat, dat dingen zouden veranderen. Uh, ik, ik eerlijk gezegd zie heel erg weinig. Ik zie ontzettend weinig uh, wat is veranderd. Het enige wat ik zie wat veranderd is, is dat mensen nu wel durven zeggen. wat ze willen. Uh, wat ze eerder nooit durfden. durfden mensen nooit iets te zeggen eigenlijk. wat ze mm -hmm. echt vonden. Nou, dat durven mensen nu veel meer. Maar tegelijkertijd is het nog heel erg oppassen. want je wordt nog steeds in de gaten gehouden. En uh, ik weet van een uh, jongen die had een weblog en die um, had geschreven met een vraagteken van zijn het volk en het leger werkelijk één? Want dat was, is de slogan hier, hè? Het, het, het volk en het leger zijn één. Ja. Maar dat vroeg hij zich af en uh, die jongen is gearresteerd en die is uh, door een militair uh, gerechtshof berecht en die is zo drie jaar de gevangenis ingegaan. Zo. Zonde, ja, dat is vreselijk. Hmm. En dat, dat blijkt ontzettend veel te gebeuren. En uh, mensen worden opgepakt en uh, berecht volgens dat militaire, uh, uh, militaire recht. Uh, ze hebben geen advocaat, mensen verdwijnen achter de tralies en, uh, en er, wordt, er wordt weinig uh, rugbaarheid aangegeven. Ja, want, want, ja. want het leger heeft dus op dit moment een soort van controlerende taak, maar de, die heeft dus wel een dubbele rol dan. Het leger is, het is, er is niks veranderd. Eigenlijk was het leger er altijd. Ook in, ten tijde van Hosni Mubarak. Hosni was ook een legerman. En, uh, oké, okay, niet Mubarak is van het toneel, maar het leger is er nog steeds. Ja. Ja, <tieft> nou en verder zie ik uh, op straat, denk ik, uh, we hadden hier altijd op elke hoek van de straat een politieman staan, nou dat is, uh, dat is, die zijn weg, de politie zie je haast niet meer op straat. En dat betekent dat mensen nu ook denken van, oh nou mag ik doen wat ik wil. Ze hebben bijvoorbeeld niet door dat een uh, straat met eenrichtingsverkeer dat het voor ieders bestwil is, dus mensen gaan tegen het verkeer inrijden. Uh, mensen doen gewoon maar van, nou, dit wil ik gewoon zo doen. Dus en dan het... doe ik dat nu ook, ja. Ja, ja. En uh, vuilnis was hier altijd al een groot probleem. Nou, je komt soms dan, dan rij je in een wijk en dan is je niet te geloven hoe hoog het vuilnis is opgestapeld. Het is verschrikkelijk, het is echt verschrikkelijk. En, en dat zijn nou juist de dingen dat ik denk van, uh, hè... Kom op, maken er nou iets van met z'n allen. Maar het blijkt dus helemaal in te zakken, ja. ja het, het de economie is, gaat, ja. Uh, is ook nog niet heel erg aangetrokken. Um, ik weet niet of er inmiddels... Kijk, straks gaan de scholen weer beginnen. Dat het, uh, kijk, ik, ik zelf denk van begin bij het onderwijs om dat te verbeteren. En um, of ze daar nu iets aan gedaan hebben deze zomer, dat weet ik niet. Dat moet nog afwachten, maar dat, dat vraag ik me ook af. Ja. Ja. Wat zijn zeg maar, de, de, de mogelijke, mogelijke opties in, de, in de, de komende maanden voor Egypte? Uh, ja, nou ja, wat ik zei... Kijk, dit is een land 30 jaar geregeerd door een dictator... dat kun je niet in één keer dat het verandert. Nee. En uh, ik denk zelf dat je heel erg moet... dat je, met, dat je mensen bewust moet worden van dat, dat mensen zelf... Dingen in de hand hebben en, en dingen kunnen veranderen. Ik, dat, dat, dat lijkt mij heel erg belangrijk. En uh, ja, ik weet niet of er iets in het onderwijs gaat veranderen. Uh, we hebben straks ook verkiezingen, tenminste, maar dat is geloof ik nog niet zeker. In de, ik dacht sinds september, dus dat is al heel gauw. En um, ja, dat ik weet niet of iedereen daar nou ook al klaar voor is. Nee, maar, maar, ook of... wat, wat ik heb gelezen is dat er dus verschillende, uh, groepen, dat verschillende groepen zijn gevormd. Dus bijvoorbeeld door de seculiere jongeren, die hebben zich verenigd. Uh, moslimbroeders hebben een partij opgericht. Uh, andere groeperingen. Die proberen dus allemaal uh, straks ja, toch mogelijk de ja. macht te grijpen. Ja. Ja. Dus is nou dat ja, niet spannend voor de Egyptenaren? Dat ze dus eigenlijk, eigenlijk. Er is nu iets nieuws, maar ze weten ook niet waar het naartoe gaat. Um, het is iets nieuws en mensen zijn het niet gewend uh, dat ze mogen stemmen, zeg maar, straks. Uh -huh. en, um, uh, kijk, en mensen zijn gewend, alles, ja, het, het wordt van hogere hand, word, er worden dingen beslist. En dat geeft denk ik ook wel weer van uh, uh, passiviteit van mensen, want je, je doet niks, want het wordt je niet van bovenaf gezegd. Nee. Dus blijf je op je stoel zitten. En ik denk, dat moeten mensen uh, leren van, jij hebt verantwoordelijkheid. Jij uh, of kunt ook iets zeggen, maar dat, dat zie ik ook op mijn werk. Van, uh, dat ik zo vaak hoor van personeel, ja, maar jij hebt niet gezegd dat ik dat moest doen. Ik zeg, ja, maar daar kun je toch zelf ook over nadenken. En, en dat is het. Van je, je wacht je orders van bovenaf. Uh, ja. Wacht je af. Ja, en als je dat niet gehoord nou, hebt, dan doe je ook niks? Dan doe je niks. Ja. En daarbij um, is het de afgelopen jaren ook geweest, mocht je, wilde je wel iets zeggen, dan werd er toch niet naar je geluisterd. Ja. Dus dat zijn dan twee factoren bij elkaar, dat het allemaal nogal uh, passief is. Dan ja. nou heb je wel die groepen die dus wel, ja, wat je zegt, de politieke partij hebben opgericht. En de tijd is ontzettend kort die, dat, dat zij zich hebben, goed hebben kunnen organiseren. Dus het is heel erg de vraag hoe sterk zij uit de, uit de bus gaan komen straks. Ja, ja, dus dat is een spannende ja. tijd zit er dan nog inderdaad ja. aan te komen. Ja. En ondertussen loopt ook het proces tegen de afgezette Egyptische leider Mubarak. Ja. Uh, dat, dat is ook even op tv uitgezonden geweest, maar dat, ja. dat gaat nu weer verplaatst worden na volgende ja. maand. Ja. Wordt dat gevolgd door Egyptenaren, bijvoorbeeld ja, bij ja, jou in, ja. in het verpleeghuis? Ja, ja, ja, ja. ja dat, uh, dat is uh, gevolgd door uh, nou, miljoenen. En uh, dat was ook goed hoor dat het op tv was. Er was ook een eis van de demonstranten van uh, we moeten dat zien. Want het, het werd ook steeds maar uitgesteld. Mm -hmm. En iedereen had zoiets van nou dat gaat gewoon niet gebeuren. En voor die tijd dan gaan, gaat die man, uh, wordt die, gaat hij die toch naar Saudi-Arabië of waar dan ook. En, en we willen het zien. En toen was het ook nog, voor, toen, ja vorige week was, die, was het de tweede, tweede keer uh, uh, in de rechtszaak dat hij op tv was. En... Dat mensen ook nog zeiden, ah dat is hem niet en dat is iemand die op hem lijkt. <laughs> heel erg wantrouwend, maar het was hem echt. Ja, ja. En uh, ja, mensen volgen dat heel erg. Ja, en, de, en de reacties lopen uiteen hoor. Sommige mensen zijn heel erg blij dat hij eindelijk uh, berecht wordt. En sommige Egyptenaren zijn hele ja, uh, sympathieke of uh, meevoelende mensen. Dus dan heb je ook weer mensen die zo, ah oh, wat zielig... En dan ligt hij daar en oh. Ik, ja, dus dan zeg ik van ja, maar je moet even denken wat hij 30 jaar gedaan heeft. En dan is het ietsje minder zielig. Ja, ja, ja. ja dus uh, inderdaad, uh, spannend allemaal. En, en wordt er nu ook nog, uh, wordt het ook in Libië gevolgd, wat er gebeurt? Merk je dat ook een beetje, dat er wordt gekeken van. Hmm. Nee, ja, ja, ik had het gisteren, Ik kwam dus gisteren op mijn werk zo van, oh jongens, we hebben bijna Tripoli. Uh, uh, in, in, uh, ja. ingenomen. Dus kijk eens maar, waar heb je het over? <laughs> misschien sprak ik Tripoli niet goed uit, dat ze me niet begrepen. Maar uh, nee, dat is, uh, ja, het is hier wel op tv, maar uh, het wordt minder, gevolg. het ja, wordt minder mensen gevolgd. Mensen hebben ja. genoeg wel weer als, aan hun eigen problemen hier. Ja, ja. Ja. Nou, spannende tijden zitten eraan te komen, als ik het zo hoor. Ja, op en, zich wel. En, ja. Uh, ja. ja, maar ik denk wel, het is nog altijd beter, tenminste dat als ik inderdaad naar Libië kijk of naar Syrië... of uh, je hebt een land als Bahrein... waar eigenlijk nooit aandacht aan is besteed. Maar er is ook een opstand geweest. Maar die is ook uh, hardhandig de kop uh, ingeslagen. Dan denk ik van... Nou, dan hebben Egyptenaren toch niet slecht gedaan hier. Nee, nee. Ja. Nou, Vandaag staat er weer een, een nieuwe dag uh, voor, de, voor de boeg. Een yes. dag in het verpleeghuis. Ja. Yes. En, en weet je al dan bijvoorbeeld... als er zo'n nieuwe dag voor de deur staat voor jou... Uh, van wat je ongeveer gaat doen? Of is het gewoon je komt aan en je kijkt... Wie er hulp nodig heeft, wie de zorg nodig heeft en... Nou, het staat wel een beetje vast. Dus, uh, <laughs> het is wel grappig, want uh, uh, ja, op zich uh, een agenda, van wat staat er op je agenda. Een agenda zit soms dagen in mijn tas hier, van uh, je leeft hier toch inderdaad wel heel veel meer bij de dag. Yeah. Dingen veranderen ook heel uh, snel en opeens wordt er ook niet ook heel groot georganiseerd worden voor de volgende dag. Maar mijn dagen zien er toch wel redelijk, uh, nou, dat ik vaste dingen doe op vaste dagen. Vandaag ga ik pas om, uh, ik pas om drie uur te beginnen, ga ik een avonddienst draaien. En dan, uh, ja, een beetje supervisie houden, mensen dingen uitleggen. Ik ga me met medicijnen bezig houden. Ik ga uh, ja, van alles en uh, nog wat uh, eigenlijk. Ja, ja, ja. Nou, ik wil jou een uh, goede dag wensen. Dankjewel. En ook een goede tijd weer en een tot een volgende keer in, okay, uh, in Focus op de Wereld. Ginger vanuit Cairo, Egypte. Bedankt. Okay. We gaan naar muziek van John Mayer en Taylor Swift. Dit is Half of My Heart. a moon over Bourbon Street tonight I see faces as they pass beneath the pale lamp light I've no choice but to follow that call the bright lights the people and the moon and all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 En Moon over Bourbon Street. De bekende straat in New Orleans. Waar dit liedje dus uh, over gaat. Laatste plaat in. Uh de Nacht op één, het vierde en laatste uur dus. We hebben vannacht gepraat over vakantiebestemmingen, unieke plekken waar je ooit geweest moet, moet zijn. Veel leuke tips doorgekregen van luisteraars over plekken die je eens een keer moet bezoeken. Er kwamen hele mooie plaatsen voorbij. En wil je dat nog eens terugluisteren of meer informatie over het programma De Nacht op 1, kijk dan op de website eo.nl slash nachtop1 en ook daar kan je meer informatie vinden over alle focusgasten die wekelijks van op de dinsdagochtend voorbij komen in het programma rond half zes. Zometeen het nieuws om zes uur en daarna is er het Radio 1 Journaal. En voor nu een prettige dag.